Goedemiddag, het CDA presenteert zijn verkiezingsprogramma. Voetbalschandaal Italië bereikt nu ook het nationale elftal en de eurocrisis treft de export van Duitsland. Op steeds meer plaatsen zon, er is ook wel kans op een bui. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen, ook periode met zon. In het noordoosten een enkele bui en 13 tot 18 graden. En na morgen verandert er weinig. Het CDA is bezig met de presentatie van het verkiezingsprogramma. En de titel is vrij kort, als ik het goed begrepen heb. Iedereen. Politiek redacteur Margreet Boer is op het partijbureau. Iedereen. Margreet, staan er een opvallende punten in? Nou ja, wat je heel duidelijk ziet nu is dat het CDA zich weer wil profileren als de familie- en gezinspartij. En daarmee eh, hopen ze zich dus duidelijk te kunnen onderscheiden van andere politieke partijen zoals bijvoorbeeld de VVD. Kijk je naar uh, concrete maatregelen in dit uh, verkiezingsprogramma, conceptverkiezingsprogramma, dan zie je dat ze lastenverlichting willen voor ondernemers, minder regels voor ondernemers, um, dat ze willen werken aan banen voor 55-plussers. Bonuscultuur bij de banken moet een halt worden toegeroepen. En uh, wat het belastingstelsel betreft, wil het CDA naar een sociale vlaktax. Dus dan krijg je een eenvoudiger belastingssysteem met een tarief van 35%. En ja, als gezinspartij willen ze natuurlijk lastenverlichting voor gezinnen met jonge kinderen, uitbreiden van. ...van zwangerschapsbevallingsverlof, ook voor vaders moet er meer verlof komen. En uh, toch opmerkelijk ook veel aandacht voor uh, Europa in dit verkiezingsprogramma. Uh, Europa, de Europese Unie heeft Nederland veel te bieden, staat er. Maar aan de andere kant wil het CDA ook wel weer dat er minder regels uit Europa komen, minder bureaucratie. Nou ja, dat is even in het kort gezegd uh, de eerste indruk van het verkiezingsprogramma. Ja, er zijn, uh, zijn er belangrijke koerswijzigingen, want familie en gezinspartij, dat waren ze al hè... Ja, dat waren ze al, maar de laatste keer bij het verkiezingsprogramma was er toch duidelijk veel minder aandacht voor. Je ziet nu dat ze daar toch weer op teruggrijpen. Dat is toch wel weer een verandering met een paar jaar geleden. Wat je opvalt is, er staat niets in over de boerka. Erg veel nadruk dus op die morele agenda. Dus die bonuscultuur aanpakken, dat soort dingen. En ja, op dit moment waren dus die dubbele nationaliteit ook altijd een punt van het huidige kabinet. Dat dat afgeschaft moet worden. Daar is het CDA nu ook veel voorzichtiger mee. Want als handel als natie moet je het toch hebben van mensen die in meer dan één wereld thuis zijn, staat er nu te lezen. En de titel iedereen, eh, ja, daar willen ze toch duidelijk maken dat het CDA weer kiest voor een, een samenleving waarin iedereen moet meedoen. En eh, de afgelopen... Jaren had je binnen het CDA toch veel aarzelingen bij de wij-zij-tegenstelling, die volgens een aantal CDA's gecreëerd werd. Duidelijk is dat ze met dit verkiezingsprogramma daar echt afstand van willen nemen. En ja, iedereen hoort erbij wat het CDA betreft. En familie en gezin zijn dus de basis. En daarmee wil het CDA de komende verkiezingen ingaan. Duidelijk. Politiek redacteur Margreet Boer. De Ierse bevolking lijkt in ruime meerderheid voor het nieuwe begrotingsverdrag van de eurozone te hebben gestemd. Volgens de eerste tellingen heeft gisteren zo'n 57 procent voorgestemd en 43 procent tegen. Bijna de helft van de kiezers is komen opdagen en vanmiddag wordt de definitieve uitslag bekend. De regering in Ierland zegt er, zegt er volop vertrouwen in te hebben dat het verdrag is goedgekeurd. Het verdrag voorziet in strengere begrotingsregels. Het voetbalschandaal in Italië is aan het escaleren. Voetballers en coaches zouden weddenschappen hebben afgesloten op wedstrijden. Eerder deze week werden in die zaak al twintig voetballers en coaches gearresteerd in Italië. En de zoektocht naar verdachten gaat door, vertelt Bas Mesters. Het laatste nieuws is dat um, um, Gigi Buffon, de keeper van het uh, Italiaanse elftal... ook uh, beroemd vanwege het feit dat hij wereldkampioen is geworden een keer met Italië in 2006... ook hij zou...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 De Duitse export wordt getroffen door de eurocrisis. De export naar veel zwakke Europese landen... zoals Griekenland, Italië en Portugal, is afgenomen. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide de Duitse export nog wel... met 5,8 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. En dat komt vooral omdat Duitse bedrijven meer verkopen... in Japan, Rusland en de Verenigde Staten. De export naar die landen nam toe met percentages tussen de 17 en 21 procent. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Zonder lichtfietsen of zonder gordel auto rijden mag niet. En de politie blijft er gewoon op controleren. Dat zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. En hij spreekt het bericht tegen dat de verkeershandhavingsteams van het OM... de controles op dit soort verkeersovertredingen zullen verminderen. Het OM meldde vanmorgen dat de speciale teams bij de politie... zich op andere zaken moeten gaan richten. Zaken die belangrijker zijn voor de verkeersveiligheid zoals alcoholcontroles. Maar Opstelten denkt daar dus anders over.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 Een opmerkelijke oproep van het Spaanse Rode Kruis. Niet voor een schrijnende situatie in een ontwikkelingsland of voor een acute noodsituatie ergens anders in de wereld, maar voor Spanje zelf. Correspondent Rob Zoutberg.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 In Steenwijk heeft de penningmeester van een kerk 160.000 euro verduisterd. De fraude bij de gereformeerd vrijgemaakte kerk kwam in maart van dit jaar aan het licht. De man zegt dat hij het geld nodig had voor zakelijke verplichtingen. De kerkleden zijn op een vergadering op de hoogte gebracht van de fraude. En daar werd een brief van de penningmeester voorgelezen waarin staat dat hij spijt heeft van zijn daad. De man is uit zijn functie gezet en hij belooft al het geld terug te betalen. Sport. Aanvaller Bas Dost vertrekt naar de Duitse club Wolfsburg. Het was al bekend dat hij V na twee seizoenen zou verlaten. In het afgelopen seizoen werd Dost topscorer van de Eredivisie. En Wolfsburg eindigde als achtste in de Bundesliga. Tennis, Roland Garros en Mark Brasso... die twee partijen tegelijk probeert te volgen... Zijn een uur geleden, gaat dat een beetje, Mark? Nou, inmiddels wel, want één eh, van de twee eh, is afgelopen. En toch wel een opvallende uitslag. Anna Ivanovic, waar ik eh, eerder zo hoog eh, over opgaf... dat ze zo uh, goed stond te spelen... blijkt toch niet zo uh, constant te zijn als dat, uh, als dat we dachten. Ze speelde tegen de Italiaanse Sara Irani. Ze won de eerste set heel, en makkelijk, uh, heel makkelijk met 6-1. Maar ja, daarna ging het allemaal wat minder bij, uh, bij Ivanovic. Uh, ja, die Irani... Die begon beter te serveren. Daardoor kwam, uh, kwam ze onder druk te staan. Ivanovic ging slechtere return games spelen. Verloor de tweede set met 7-5. En heeft zojuist ook de derde set verloren met 6-3. En dus toch uh, ligt aan Ivanovic. Die aan ja, ja, een goede comeback op de wereldranglijst bezig was. Stapje voor stapje omhoog klauterde. Ja, die ligt er dus uh, dus uit. Ja. Ook een, een aardige ontwikkeling bij die andere partij die ik volgde. De partij van Thomas Berdy tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Uh, Berdy won de eerste set. Uh, maar toen in de tweede set, ja, wat fysiek ongeveer. Het is me niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Wel even de dokter en de fysio op de baan gezien bij de Tsjech, die in die tweede set heel veel fouten ging maken. De tweede set ook verloor. En die twee zijn nu bezig in de derde set. Keihard baseline duel. Allebei harde slagen vanaf de baseline. Mooi om te zien. De wedstrijd is nog niet gespeeld. En zijn er nog mooie uh, wedstrijden op komst Verder vanmiddag? Ja, het is, het, is een, het is een prachtige dag. Uh, we hebben Djokovic gaan we zien. Roger Federer gaan we zien. Die hebben allebei een Franse tegenstander. Uh, Djokovic speelt tegen De Vilder. Ja, dat moet hij makkelijk kunnen winnen. Federer speelt tegen Nicolas Mahu, ook dat mag geen probleem zijn. Dan zien we ook nog Tsonga, ook een speler uit de top 10... tegen Italiaan Fornini. We zien Juan Martín del Potro, hij speelt, speelt tegen Marin Silic. Misschien wordt dat wel de mooiste partij van de dag. Die zullen redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Dus er is genoeg om, eh, om van te genieten vandaag. Nou, veel plezier daarbij. Mark Brasser. We hebben het bijna 12 minuten over één. Tijd voor John Bakker bij de ANWB. Met alweer meer dan 40 kilometer file. Veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar België... tussen Meersen en knooppunt Europaplein, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A6 vanuit Emmeloord naar Joure bij Oosterzee, 3 kilometer. Ook een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam. Daar staat inmiddels al 8 kilometer. De linker staat dicht. En de andere kant op richting Breda tussen Avelingen en Nieuwendijk, 4 kilometer. Het is dus ook langzaam rijden op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Renkum en de Waalbrug bij Ewijk over 7 kilometer. Dan nog een berichtje van de spoorwegen. Want tussen Leiden en Den Haag rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en een vertraging meer dan een uur. Dat was John Bakker. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het CDA wil weer een echte familie- en gezinspartij worden. Dat blijkt uit het nieuwe verkiezingsprogramma dat uh, nu wordt gepresenteerd. In het voetbalschandaal in Italië neemt het OM nu keeper Buffon... van het Nationaal Elftal onder de loep. Hij heeft een verdachte geldtransactie gedaan. En eurocrisis treft het export van Duitsland. De handel met de zwakke eurolanden zakt in. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch werklunchshow meteen met Nicolette van den Berg van Rijkswaterstaat. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de Brienenoordbrug bij Rotterdam. We volgen de werkweek van GroenLinks-senator Tof Tissen. Hij moest gisteren een toespraak houden in het Beatrix Theater in Utrecht... tussen de decorstukken van de musical Miss Saigon... Maar daar wordt hij niet warm of koud van. Ik heb van mijn, van mijn jongste zoon en schoondochter... een keer kaartjes gehad van Mary Poppins op een zondagmiddag in het Circus Theater. Nou ja ik, ja, ik moet zeggen, het zag er prachtig uit, maar ik heb er niks mee. En na half twee is er stand.nl. De stelling dan, Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. Uh, Nederlanders lenen steeds meer, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud. Afgezien van hypotheken heeft nu de helft van de Nederlandse gezinnen een lening. Drie jaar geleden was dat nog maar 37%. In hoeverre is dat erg? Of misschien wel helemaal niet. Moeten we daar gewoon aan winnen. Um, de stelling, Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Sms dat naar 7070, kost wel 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl of twitteren. Maar doe dat dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, Grote onduidelijkheid over fietsen zonder licht en niet hands-free bellen in de auto. Justitie wil de controle afschaffen omdat uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat er te weinig bewijs is dat fietsen zonder licht vaker tot ongelukken leidt. En niet hands-free bellen in de auto zou net zo gevaarlijk zijn als bellen met een car kit. Nou en dan hebben we net dus minister Opstelten weer gehoord uh, en die zegt van ja ho eens even dit is niet de bedoeling. Uh, we gaan gewoon door met die controles. Gerrit van der Kamp, goedemiddag. U bent voorzitter van de politievakbond ACP. Uh, nou, wat een verwarring weer. Ja, uh, maar eigenlijk is het uh, wel heel erg logisch uh, wat er gebeurt. Want uh, je kunt in de wet nemen dat iets strafbaar is. Uh, maar dat betekent nog niet altijd dat direct de directe veiligheid in gevaar wordt gebracht. En ik denk dat daar de discussie nu om draait. Uh, is in alle gevallen er nu sprake van uh, gevaar voor de veiligheid... Of moet je juist optreden in die gevallen waarin dat het meest ernstig is? En controles, ja, die zijn natuurlijk uh, nou, aselectief, uh, maar lang niet altijd uh, nou, uh, verkeersgevaarlijk. Ik snap het, alleen uh, jullie worden als politie natuurlijk aangestuurd door justitie. Die zeggen van nou, uh, ga, ga dat uitzoeken. Uh, of of, of, of neem, uh, jullie dragen zaken aan, die moeten dan door justitie worden afgehandeld. Nou, die zeggen dus het één. En we horen de minister, die toch ook niet uh, onbelangrijk is in dit hele verhaal. En die gewoon zegt nee, we gaan daar wel degelijk mee door. Ja, nou ja, het is inderdaad een discussie tussen de minister en uh, het Openbaar Ministerie. Maar ik snap het OM in die zin ook wel. Die kijken natuurlijk van, ja, we hebben beperkte politiecapaciteit. En als we dan moeten kiezen, kunnen we dat niet het beste inzetten... ...daar waar het risico's en de gevaren het grootste zijn. Ik zal u een voorbeeld noemen. Um, ook recentelijk nog reed ik uh, s'nachts uh, naar huis toe uh, uh, over een snelweg... ...waar je niet harder dan 100 nog. En als je dan zegt van, goh, is dat nou uh, verkeersgevaarlijk om daar dan 120 te rijden... Uh, nou, eigenlijk op dat moment niet. Misschien wel als je 160 rijdt, maar 120 niet. Ja. Um, maar dan is dus de vraag, moet je dan iedereen die boven die 100 uh, bekeuren? Of is het niet verstandig om de excessen dan aan te pakken en daar jezelf op te richten? Want daar wordt de veiligheid natuurlijk het meest in gevaar gebracht. En ja. ik denk dat dat de essentie is van dat onderzoek. Ja. Um, en dat past ook wel zeg maar, bij de denkbeelden van politiemensen. Van ja, Het gaat natuurlijk primair om het gevaar. En, en dat iets strafbaar is, uh, nou ja, dat ja. geldt natuurlijk mee om er tegen te kunnen optreden. Ja. Nou ja, het lijkt me voor de agent op straat best lastig als, als de hoogste baas, de minister in dit geval, zegt van... Uh, nee, we, we gaan nog wel steeds op fietslichtjes controleren enzovoorts. Ja, kijk, controleren is één. Maar of je er dan direct een boete voor geeft, is twee. En uh, daar zal de discussie, denk ik, over gaan. Hè? Kijk, of het moment dat iemand zonder licht rijdt in een omgeving waar dat supergevaarlijk is... of direct uh, gevaren oplevert voor de verkeersveiligheid, ja, dan... Uh, dan is het logisch dat niet alleen gecontroleerd wordt... maar er ook een boete volgt. Ja. Um, en uh, daar zit denk ik de crux. Ja. Hoe, hoe is dat met agenten eigenlijk over het algemeen? Want die, die hebben dat nu de afgelopen jaren wel uh, moeten doen... Hè? Met, met hele gerichte... nou ja, dat kennen we allemaal, de, de bekende boetequota en zo. Uh, uh, Vergt dat nog een, een soort omschakeling? Of, of deden ze stiekem eigenlijk al een beetje van uh, wat nu de bedoeling ja, nee, is? De politiemensen hebben in Nederland, zoals wij dat noemen... de discretionaire bevoegdheid, dat is zeg maar de bevoegdheid om te bepalen of de situatie zich leent om een boete op te leggen, ook al is iets strafbaar. Dus uh, die situatie is al praktijk. Het is waar dat we een tijd de quota hebben gekend en daarbij werd uh, nou ja, het schrijven van bonnen en het daarmee gemoeide geld bijna een doel op zichzelf. Daar hebben wij als vakbonden ook altijd tegen opgekomen. En ook politiemensen zeggen, ja, het gaat natuurlijk wel om de veiligheid. En niet primair om de hoeveelheid boetes en de hoeveelheid geld. Nee. Dus um, voor politiemensen zal er in de praktijk waarschijnlijk weinig zijn. Nee. Maar u zegt eigenlijk ook van, laat opstelt en uh, het OM nog eens even bij elkaar zitten... om even goed af te stemmen wat nou de bedoeling is voor de komende tijd. Ja, ik denk dat naast dat politiemensen hier wel uh, begrijpen wat er gebeurt, de uh, onduidelijkheid vooral bij burgers zal optreden. En dat lijkt me niet gewenst. Dus ik denk dat dat wel verstandig is dat dat opgelost wordt. Dank dat u aan de telefoon kwam. Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Ja, u kent het wel: de verkeersinformatie waarin wordt gewaarschuwd voor wegwerkzaamheden. Vanmorgen was er ook weer eentje te horen. Waar gaat u genieten deze zomer? Ah, hallo, Kees hier. Ik uh, breek even in voor de minder fileberichten. Ook belangrijk.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 Ja, het is niet de enige plek waar uh, hinder is vanwege wegwerkzaamheden. Vanaf vanavond ligt de Brieneoordbrug bij Rotterdam er een hele weekend uit. En daarna nog drie weekenden trouwens. Maar een zulke simpele 13 in een dozijn wegwerkzaamheden gaat een heel logistiek traject vooraf. Want het is uh, niet een kwestie van uh, de weg afsluiten, werklui en asfaltwagens erheen en de weg weer openstellen. Uh, daar komt meer bij kijken. En uh, daarvoor gaan we nu praten en hebben we zelfs een werklunch met Nicolette van den Berg. Uh, Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Wat een mooie titel is dat, omgevingsmanager. Ja, dat klopt, ja. <laughs> en even naar dit, naar dit specifieke voorbeeld, de Brie Noordbrug. Dat, uh, daar gaat het vanavond beginnen, uh, daarna nog drie weekenden. Leg ja. eens uit, wanneer bent u nou begonnen met de voorbereidingen van die werkzaamheden? Nou, de voorbereidingen die beginnen eigenlijk al, uh, nou, misschien wel uh, een jaar, anderhalf jaar van tevoren. Uh, dan wordt uh, vanuit de regio uh, en dan uh, in dit specifieke geval uh, Zuid-Holland. Uh, een voorstel gedaan uh, voor de afsluitingen van in dit geval dan ook de A16. Uh, richting uh, landelijk. En uh, dat is in eerste instantie afgestemd met uh, de andere uh, wegbeheerders zoals de provincie en vanaf de gemeente. En ook uh, uh, grote evenementen. En dat voorstel wordt gedaan uh, richting uh, landelijk. En dan wordt dat uh, daar weer gekeken naar andere projecten. En dan wordt het vastgesteld. En dan zit je al zo ongeveer uh, ja, een jaar van tevoren... weten we dus al wat we moeten gaan doen. Ja, maar dat plannen is natuurlijk heel belangrijk. Want je wilt niet dat er uh, laten we zeggen allerlei uh, grote knooppunten tegelijkertijd... In op de schop gaan? Nee, dat is, uh, we proberen in elk geval, hè, als je op een omleidingsroute komt, dat daar niet ook een uh, weg is afgesloten of werkzaamheden zijn en dat je eigenlijk weer in een omleidingsroute terechtkomt. Dus dat is wel heel erg belangrijk om dat op elkaar af te stemmen. En wat gaat er nu bij die Brienoordbrug gebeuren eigenlijk? Uh, op de Brienenoordbrug zelf, daar wordt uh, de slijtlaag uh, vervangen. En het is ook niet alleen uh, de Van Brienenoordbrug uh, waar we werken. We werken eigenlijk vanaf knooppunt uh, Ridderkerk tot aan het uh, knooppunt uh, Terbrechtseplein. En uh, ook daar worden uh, asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Maar ook uh, voegen worden er vervangen. En uh, geleiderail, dus vangrail, uh, gerepareerd of nou, vervangen. Nou bent u dus, uh, dat heet dan omgevingsmanager, bent dus vooral bezig met die logistieke planning en de hele toestand. Heb je ook verstand van het daadwerkelijke asfalteren? Zo? Nou, het, het, het echte daadwerkelijke asfalteren, dat uh, vind ik leuk om, uh, om naar te kijken. Uh, ik, ben, uh, ja, ik vind het ook leuk om op het werk te zijn, maar uh, inhoudelijk ben ik daar uh, ja, ben ik, uh, geen techniek, techniek en ik weet daar uh, niet zoveel van. U, u bent er vooral goed voor om, om al die mensen die daarbij betrokken zijn, dus ook die lagere overheden en allerlei andere betrokkenen, om die allemaal op één lijn te krijgen zo snel mogelijk? Ja, als omgevingsmanager uh, uh, ja, moet je goed op de hoogte zijn van wat er in de omgeving speelt. En wat bij zo'n project van belang is, is uh, ja, wat de wensen en de eisen zijn vanuit zo'n gemeente. En dan moet je denken aan provincie en gemeente, maar ook brancheorganisaties en uh, hulpdiensten die bepaalde eisen hebben om toch het, uh, langs het werk te kunnen. Uh, nou, en, en, en omwonenden die een uh, belang hebben, maar ook weggebruikers die goed geïnformeerd ja. moeten worden. Ja, want dat is denk ik ook belangrijk, dat, dat we allemaal dan weten... van nou ja, als je niet langs die Brienoordbrug hoeft uh, dit weekend... Uh, dan uh, doe het vooral niet, lijkt me. Nee, uh, we, we, ja, eigenlijk adviseren we de mensen altijd blijf zoveel mogelijk thuis. Uh, nou is het wel een voordeel bij de Van Rinnen Noord of bij dit stuk van de A16 dat, je, dat er altijd een baan open is. Dus het is niet helemaal afgesloten. We werken dit weekend aan de hoofdrijbaan. Dus de parallelbaan is altijd, uh, uh, ja, kan je doorgaan. Uh, maar we, ja, we, we hopen toch dat de mensen goed opletten uh, bij, het, uh, bij het reizen en het liefst dus ook thuis blijven, Maar ja. uh, mochten ze dan toch op weg gaan uh, heel goed uh, naar de nou, aanwijzingen langs de weg uh, kijken. Eén weekend zit er niet in, 22 juni. Maar dat heeft te maken met het CHIO in, in Rotterdam. Groot paarden evenement natuurlijk. Als het nou klaar is daar, hè, na, die, uh, na die weekenden. Is het dan uh, voor u ook klaar? Of gaat u nog wel stiekem even kijken of het er allemaal mooi bij ligt? Uh, nou, dan rijd ik meestal in de auto om te kijken of het uh, inderdaad uh, allemaal uh, glad is. En, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld om te kijken of borden die we natuurlijk uh, uh, neerzetten, of die ook allemaal weg zijn. Want dat is natuurlijk ook wel van belang. Ja, ja dat je niet eens nog een omleidingsbord uh, er hebt staan, nee, dat iedereen nee. verkeerd rijdt. Um, gaat het ook wel eens mis? En uh, op welke, welke manier? Nou ja, dat u een mooie planning maakt en dat hij toch helemaal in het honderd loopt door allerlei uh, externe omstandigheden. Nou ja, wat, wat natuurlijk altijd kan optreden is dat, uh, dat het opeens uh, heel erg slecht weer wordt. En uh, ja, dan zullen we de, de werkzaamheden in uh, bepaalde gevallen moeten, moeten opschorten. En, ja. Maar goed, voor dit weekend niet. Want gisteren is uh, Groenricht uh, gegeven om uh, de werkzaamheden te laten doorgaan. Dus je moet er behalve dat ook nog weer vrouw bij zijn een beetje? Ja, maar ook dat hoef ik niet te zijn. Want dat laat ik helemaal aan de, aan de aannemer over... om dat goed in te schatten. Ja. En uh, ja, daar gaan we ook van uit. Waar bent u nu alweer mee bezig te plannen? Waar we dan zeg maar over een jaar of anderhalf jaar pas wat van merken? Uh, nou, eigenlijk een beetje op korte termijn dan de, de A13, A29 en de A27. Maar dat gaat allemaal in deze zomer. En voor volgend jaar weten we al dat we en op de A27... en op de A15 gaan werken. En op de A4 en op de A20. Ja. Dus, dat, dat, dat komt er ook allemaal nog aan, maar dat is volgend jaar. Het blijft allemaal bezig en allemaal om de zaak in beweging te houden. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, we weten weer een beetje wat een omgevingsmanager doet bij Rijkswaterstaat. Hartelijk dank voor de uitleg, Nicolette van den Berg. Graag gedaan. De Werkweek. Deze week met... Tof tussen. Directeur van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente... en fractievoorzitter GroenLinks in de Eerste Kamer. Dat Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, afgekort King... daar werkt hij dus als directeur Tissen aan een betere dienstverlening door gemeenten. Daarover sprak hij gisteren tijdens een congres in Utrecht. Hey, tof. hey, hoi. Hoe is het? Ja, leuk, hè? Hoi. Ja. Hoi, hoor. We hadden elkaar al. al, al elkaar al hai. Hai. ja, Hoi, Tof. Volle bak, volgens mij, hè, vandaag. Ja, 300 man, hoor. Zo, dat is mooi. Ja, ben heel tevreden. Heel goed. Ik moet zo meteen uh, congres voor open overheid uh, toespreken. Het gaat over, uh, eigenlijk gaat het heel veel over ICT. Maar in de kern gaat het erover of overheden slimmer kunnen samenwerken. En slimmer zijn zeg maar de verworvenheden en de vernuft van informatievoorziening kunnen gaan benutten. Mijn passie daarbij is, dat zeg ik ook altijd bij King, dat wij weer een kleine bijdrage kunnen leveren. Dat mensen in het land het gevoel krijgen, de overheid is van ons allemaal samen. Want in een democratie is dat zo. Ik kan het plenaire programma niet eens afwachten. Ik moet uh, dus vrijwel gelijk naar mijn spelen. Ja, dat vind ik altijd vreselijk ja, ja, maar dan heb je het gevoel dat je er echt niet kan. Ja, dan ben je echt meer op ja. die binnenvliegt, alles onderscheid. Dat je dan heel ja dat ja, wil snel wegvliezen. Ja. Dat heb ik uh... dan hebben we mensen ja. na te praten ja. over wat je er gezegd. Ja, ja, dat vind ik heel maar ja ik, maar ik kan niet, niet weggaan. We bevinden ons in het uh, Beatrix Theater. Uh, niet voor Miss Saigon. Dat is pas vanavond. vanavond de koorstukken staan er nog in de zaal. Ik ben niet zo'n musical fan. Ik heb, meer van, uh, ik heb meer met opera, moet ik zeggen. Ik heb van mijn, uh, van mijn jongste zoon en schoondochter hebben we een keer kaartjes gehad van Mary Poppins op een zondagmiddag in het Circus Theater. Nou ja ik, ja, ik moet zeggen, het zag er prachtig uit, maar ik heb er niks mee. Mijn droom is natuurlijk ook dat ik een keer echt een live opera kan zien... in de Scala in Milaan of zoiets, maar dat alleen me fantastisch. Maar uh, met mijn drukke agenda is dat er nog niet lief van gekomen. Nee, ik heb nog nooit een opera live gezien. Ja, zeker is een dat ik gemist. Ik, ik, in, mijn, in mijn jeugd hebben we heel veel dus hebben we nog films gegaan, filmtheaters, toneelvoorstellingen. Maar sinds de politiek vanaf begin jaren negentig met begrepen, met wethouderschap en alles wat daarmee samenhangt, is mijn agenda geworden. Mijn vrouw die koopt elk jaar een abonnement voor het, ons theater in Roemond. Theater Hotel de Ragnerie. Ook altijd nog met de verwachting van nou misschien gaat hij een keer mee, maar ze gaat altijd met een vriendin. Want ik heb meestal geen tijd. Dus ik hoop dat er weer een tijd komt dat, dat, dat er meer ruimte zit in de agenda. Om dat te gaan doen. Ja. Ik wil eigenlijk een heel warm welkom heten aan onze volgende spreker, Tof Tissen. Hij is directeur van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, King welgenaamd. En um, je kunt deze microfoon gebruiken. De gemeenten staan voor hele grote opgaven. Op de eerste plaats moeten ze natuurlijk allemaal zorgen dat ze hun huishoudboekje in orde hebben. Tegelijkertijd krijgt de lokale overheid heel veel nieuwe extra taken erbij. Taken die voor mensen heel erg van belang zijn. Ja, wij zijn wel opgevoed in het idee van je moet ook omzien naar elkaar. Als wij het goed hebben, wil je niet zeggen dat je alleen maar aan jezelf hoeft te denken. Dus je kunt ook wat voor anderen betekenen. Wat mij heel erg boeiend lijkt, en ik had, vorige week had ik weer zo'n zo ontmoeting bij de Atlas voor gemeente op een, op een ROC in Zwolle, is leiding geven aan zo'n ROC. En ik zou nog wel diep in mijn hart een jeugdzorginstelling willen leiden. Uh, tweede Kamer heb ik uh, ooit jaren geleden nee tegen gezegd en daar blijf ik nee tegen zeggen. Het bevalt mij veel meer om een combinatie te hebben: Eerste Kamer en leidinggever van een maatschappelijke organisatie die ertoe doet. Uh, ik sluit in die zin, in de politiek, en bestuurlijke functie sluit ik niet uit. Nee, ik bedoel, ik, ik, dus in die gemeentelijke wereld zie ik me zeker ook nog wel een keer terechtkomen. Zij als wethouder, misschien ooit als burgemeester. Maar nog. Ik ben pas 55, dus ik heb nog een uh, heel leven te gaan. Uh, je hebt dus eigenlijk een stelling geponeerd, uh, Tof, waarvan je eigenlijk het al verwachtte. Dat men het met je eens zou zijn. Nou, ik heb misschien de laatste tijd een beetje behoefte aan dat mensen het weer eens met me eens zijn. <laughs> <laughs> Oké, okay. en daar wordt het Open Overheid Congres ja, dan even dat feitjes de voor de gebruikt. Kon. Ja, wil dat toch een beetje ja, zo op ja, pad die laatste opmerking die ging natuurlijk over alle kritiek die hij kreeg... toen die Tovik Dibi als ongeschikt voor het lijsttrekkerschap bestempelde. U hoorde zijn werkweek gemaakt door Maarten Bleumers. En het was ook gelijk de laatste in deze serie. Want na de sportzomer gaan we iets heel nieuws doen. Blijf nog even spannend wat dat is. Cliffhanger heet dat eh, op de radio. Dan zometeen om half twee, eh, of iets na half twee zal het zijn. Beginnen we met Stand.nl. De stelling dan, Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. En we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Jobboot. Radio 1.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 Heerenveen krijgt 7,5 miljoen euro voor hem. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 42 kilometer file. Daarvan noem ik de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht staat 7 kilometer. Een aanreding op de A6, Emmeloord richting Jauren. Bij Oosterzee zijn twee rijstroken dicht. Tussen Lemmer en Oosterzee staat 3 kilometer. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Eerder vanmiddag was er een aanreding op de A27, Breda richting Utrecht. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Geertruidenberg en Werkendam staat nog wel 9 kilometer. En op de A 50 Arnhem richting Os, langzaam rijden tussen Renkem en de Waalbrug bij Ewijk over 7 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg. Drie jaar geleden had 37% van de Nederlanders een lening buiten de hypotheek om. Inmiddels is dat de helft van alle Nederlanders. Niebut is uh, daar een beetje over in de stress geschoten. Noemt het zelfs een zorgwekkende ontwikkeling. Veel mensen kunnen hun schuldenlast niet aan. De vraag is, is dat erg? Moet de overheid daar iets aan doen? En zo ja, wat dan? Ik ga erover praten met Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Oud-bankier ook trouwens. Dag meneer Braakhuis, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met de drie keuzes aan het begin. Mag u alleen maar ja of nee op zeggen? daar komen zij. Als, je, als ik iets wil kopen, ga ik ervoor sparen. Ja. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leengedrag. Ja. De overheid moet een goede voorbeeld geven. Ja. Goed, nou drie keer ja en dan de stelling. En daarop uh, vragen we ook uh, reacties van onze luisteraars natuurlijk. Uh, dus bent u het ermee eens of mee oneens? Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. Uh, u kunt sms'en naar 7070, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Stemmen op de website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens... Doe het al met hekje standpunt? Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. Meneer Braakhuis, bent u het daar mee eens of mee oneens? Ja, kijk, als het Nibud het zegt, het zeggen ze niet voor niks. Uh, ze zijn opgericht uh, om dit soort dingen te controleren of, of daarop toe te zien. Dus ja, dan is dat, uh, dan is dat zo. Ja, uh, eens dus. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. En, nou, we weten dat ook eigenlijk al best wel een tijdje. En u deelt ook wel die zorgen van het Nibud over dat, toe, over, over dat toenemend aantal leningen? Ja, die zorg deel ik. Kijk, zolang je een inkomen hebt, uh, dat de draai, het, het, het vermogen voldoende is om te kunnen betalen... ja dan is er niks aan de hand. Uh, dus als je iets meer leent als je inkomen omhoog gaat, nou, dat, dat kan. Maar wat nou als het inkomen opeens wegvalt? En daar beginnen vaak dan uh, de zorgen. Uh, bij scheiding of bij uh, overlijden van een partner... Uh, maar veranderende omstandigheden in het inkomen... ja dan kom je natuurlijk opeens in de problemen. Nou, als alles, alles hosanna is, uh, dan denk je daar natuurlijk niet over na. Dan denk je van, nou, ik heb een prima huwelijk, uh, mijn baan die is er nog steeds. Ach, ik kan wel een klein lenientje nemen voor iets leuks. Ja, nou kijk, in de regel hoeft dat ook niet verkeerd te zijn, nogmaals. Um, maar we weten natuurlijk wel dat we in een economische crisis uh, zitten. We hebben daar tot nu toe niet zoveel van gemerkt. Uh, behalve mensen dan wie zijn baan onzeker is geworden of die hem verloren zijn. Verenigd is uh, verschrikkelijk. Um, maar als je gewoon doorgewerkt hebt, dan, dan blijkt eigenlijk... dat we nauwelijks aan welvaart lijken te hebben ingeleverd. Dat is eigenlijk heel merkwaardig als je al vier jaar in een crisis zit. We hebben dus nog niet de tering naar de nering gezet. Nee, u zegt dus eigenlijk, de, de Nederlander, uh, om, om het maar even uh, algemeen te houden... Is, is nog niet eens ingespeeld op de crisis. Denk nog steeds dat hij hetzelfde uitgavenpatroon kan hanteren... Ja. Als, als voor de crisis toen het allemaal nog hosanna ging. Ja, en dat is eigenlijk heel merkwaardig, want we zitten er al vier jaar in. De koopkracht is wel degelijk teruggelopen. Dat kunnen we ook niet wegnemen, dat doet zeer maar ja, dat gebeurt nou eenmaal in zo'n crisis. En tegelijkertijd is het gedrag daar niet aan aangepast. Uh, dus op het moment dat we ons welvaartsniveau denken te kunnen handhaven door te lenen... ja, dan ben je natuurlijk niet goed bezig. Nee, maar ja, goed, wat zeg je dan tegen een, een gezin waarvan de wasmachine ineens kapot gaat? Die hebben geen spaargeld. Ja, je kan toch moeilijk uh, van de, de, de man of moeder des huizes vragen van... Uh, ga dan maar mee met, het, met het wasbord aan de gang. Dus dan koop je uh, misschien een wasmachine en, en daar leen je dan nou misschien wat geld voor. Ja. Ja, nee, dat soort gevallen kan ik me ook heel goed uh, voorstellen. Daar zit trouwens natuurlijk wel voor een, voor een deel mijn zorg. Dat mensen uh, ook moeten lenen, uh, omdat ze domweg het geld niet meer hebben. En dat ze eigenlijk ja, proberen het hoofd boven water te houden, ook door te lenen. Uh, dat is... Iets uh, waar ik vooral met veel zorg naar kijk. Maar hoort u dat dan ook bijvoorbeeld, want we hebben het nu over een wasmachine... daarvan zou je dan nog kunnen zeggen dat het een luxe product is. Nou, luxe. Nou ja, goed. Ja. Nou ja, nee, het, je, hoeft hem, je hoeft hem niet per se te hebben, nee. toch? Nee, we kunnen alles weer op de hand doen. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk, van, het, het zou erger zijn als mensen voor hun eerste levensbehoeften ook moeten lenen. Dus omdat ze gewoon echt geen geld meer hebben, uh, dan maar lenen voor boodschappen doen en zo. Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk iets wat het Nibud nog niet verteld heeft. Althans, dat weet ik niet. Uh, of ze uitgesplitst hebben om wat voor soort leningen het gaat. Ze hebben het wel geïsoleerd van de hypotheekrente. Uh, want we weten natuurlijk dat Nederland relatief... ten opzichte van het buitenland een enorme schuldenberg heeft uh, per huishouden. Maar dat komt door de hypotheekrenteaftrek... die de huizenprijzen gewoon heel hoog uh, heeft gemaakt. En daardoor uh, zijn mensen ook veel gaan lenen. Um, maar die toename, waaraan die nou precies te wijten is... Uh, dat dat wil ik eigenlijk wel heel graag weten. Ja. Want we kunnen wel campagnes beginnen om het gedrag van mensen bij te sturen. Is ook altijd goed. Maar um, als het uit andere motieven voortkomt, ja, dan heeft een campagne niet veel zin. Ja. We hebben even gebeld met uh, Philip Hans-Francis... hoogleraar toegepaste econometrie en hoogleraar marktonderzoek... bij de Erasmus School of Economics. Economics, neem me niet kwalijk. Uh, hij zegt dat met name de oudere generaties nog wel gewend zijn hè, van eerst sparen en dan pas koop je het. En dat jongeren daar toch heel anders over denken. Ja, nee, ik was laatst bij uh, een van de grote telecombedrijven en daar hoorde ik ook dat jongeren uh, soms twee, drie keer binnen een uh, contracttermijn hun telefoon vernieuwen. Uh, en hij vroeg zich dan ook af van waar betalen die dat in godsnaam van? En, en dat is dan maar de, we zeggen, de sociale druk van je moet altijd het nieuwste van het nieuwste hebben of zo. Ja. Inderdaad, we ontlenen toch blijkbaar status aan, uh, aan, ma ja, aan, aan materie. Hè? Dus, dus uh, het consumentisme staat natuurlijk ook voor een zekere uh, statuur. Uh, terwijl je, ik, ik noem maar een ander voorbeeld hoor, een paar jaar geleden was je heel chic als je lekker wit was. Tegenwoordig ben je heel chic als je lekker bruin bent. Ja, je zou willen dat de status, uh, des te kleiner de auto, des te hoger je status weer wordt. Ja. Ja. maar in ieder geval als je dat, uh, want zo'n gemiddeld telefoontoestel, ja, een nieuw kost misschien wel wel, ik noem wat, 500, 600 euro of zoiets. Ja. Als je dat dan om dezelfde tijd gaat vervangen, omdat je het nieuwste van het nieuwste wil hebben en je hebt het geld er niet voor, ja, dan kom je wel snel in de problemen, denk ik. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. En er zijn ook, uh, dat, dat werd me ook verteld bij die telecom uh, provider dat inderdaad veel jongeren in de problemen komen hierdoor. Uh, betalingsachterstanden opbouwen en uh, deurwaardes aan hun broek krijgen. Dus uiteindelijk komen ze zichzelf wel tegen. Maar dan zit je inmiddels wel in de nesten. Ja. Nog iets anders. Steeds meer mensen kopen via, uh, van achter de computer, hè, dus elektronisch. Ja. Uh, als je het geld gewoon nog in je portemonnee hebt, is het toch... Uh, ja op een van andere manier makkelijker. Want dan zie je, oh ja, ik geef nu mijn laatste tientje uit. Uh, achter zo'n computer gaat het wel makkelijk natuurlijk... met je, met je creditcard of op of, of anderszins uh, de spullen aanschaffen. Nou ja, gelukkig zien we dat Ideal wel goed is aangeslagen. En dat uh, de meeste betalingen toch uh, in Nederland volgens mij... nu verlopen via Ideal. En dat is direct van je rekening af. Dus niet hebben is niet krijgen. Uh, maar inderdaad, uh, instellingen als PayPal... Uh, of gewoon direct met je creditcard betalen... ja, dat zijn natuurlijk manieren om... Uh, om vooruit te schuiven. Ja. Die hoogleraar die had het ook nog over de, het fenomeen Bill-shock. Het krijgen van een hoge rekening achteraf. Bijvoorbeeld uh, nou ja, je telefoonrekening is daar een voorbeeld van. Z zou je daar nog iets aan kon, kunnen doen? Ik bedoel, een telecomaanbieder kan natuurlijk op een gegeven moment ook aangeven van nou, je bundel is nu op. Uh, weet dat? En uh, voorlopig kan je nu dus niet bellen. Nou, dat gebeurt al in toenemende mate. Natuurlijk is dat ook een stuk techniek dat dan ingebouwd moet worden. Ik weet van de telecomproviders dat ze daarmee bezig zijn. Uh, maar voordat ze dat kunnen implementeren uh, zullen ze ook wat, wat technische hobbels hier en daar moeten nemen. En daar wordt volgens mij aan gewerkt. Ja. En we, we hebben toch ook, dacht ik, dat, dat BKR, het Bureau Kredietregistratie... Ja. dus als jij een lening ergens opvraagt, dan wordt het daar geregistreerd. En ik had altijd begrepen dat als dat op een gegeven moment te veel wordt, dat, dat daar een soort alarmbel afgaat. Ja. Is dat dan niet voldoende of... Ja, nou, we weten natuurlijk uit het recente verleden van DSB uh, dat uh, niet elke financiële instelling het even nauw neemt. Uh, daarbij kijk ik niet naar de reguliere banken. Want ik uh, ben ervan overtuigd dat die tegenwoordig met risicoprofielen rekening houden. Uh, voldoende. En ook uh, goed ge, uh, bewaakt worden door de AFM. Dus die zullen hun boekje niet gauw te buiten gaan. Uh, dat verwacht ik gewoon ook niet. Maar ja, er zijn natuurlijk ook leningverstrekkers. Uh, die wat geheider zijn. Wat meer rente vragen. En ook de drempel behoorlijk wat, uh, wat lager leggen. Ja, sterker nog, er zijn er natuurlijk die daar zelfs mee adverteren: hè, van geen lening door BKR. Wij helpen u wel uh, zonder BKR-registratie. Geld verdienen ja. of geld lenen, neem die niet kwalijk. Ja. Ja, dus da daar moet wat aan gebeuren, vindt u? Eigenlijk wel. Uh, zeker in, in, in deze periode van, uh, van crisis, waarbij je weet dat mensen het ongelooflijk moeilijk kunnen krijgen als er iets uh, verandert in hun uh, huishouden of in hun uh, inkomensplein. Hm. Moeten er de sancties komen uh, voor dit soort instellingen, maar misschien ook wel voor banken die daar, die daar toch ja, die niet genoeg mensen waarschuwen? Ja, ik weet het niet. Kijk, we. We kunnen het via zelfregulering oplossen. Uh, of dat werkt, dat, dat weet ik dus niet. Uh, ik denk dat het gewoon goed is dat het risicoprofiel... het, het draagvlak van een, uh, van een huishouden... en het perspectief op het houden van het draagvlak... iets zwaarder moet gaan, uh, gaan wegen. En het is wel goed als we daar wat spelregels voor opstellen. Hmm. Maar u legt de verantwoordelijkheid dus ook wel vooral bij de mensen zelf? Nou ja, Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is een verantwoordelijkheid van financiële instellingen... om niet een lening te verstrekken aan mensen... Uh, wie het te boven gaat. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook onze eigen verantwoordelijkheid... om niet meer te lenen dan dat we kunnen betalen. Dat geldt voor de overheid, dat geldt ook voor elk huishouden. Als je, uh, als je, als je meer leent en dat je het terug kan betalen... dan kom je gewoon in de problemen. Mm. Hebt u het idee dat uh, met name na het DSB... Uh, toch wel iets veranderd is, ook bij de banken? Nou, kijk, gedurende de hele crisis uh, uh, heeft gespeeld... dat we natuurlijk met z'n allen te lang op de pof hebben geleefd. Als overheden en als, uh, als particulieren. Um, dus je ziet natuurlijk wel dat er een, een groter bewustzijn is, uh, zeker bij de overheid, dat het uh, allemaal een tandje lager moet. Nou, dat merk je bijvoorbeeld ook aan de, aan, aan de bezuinigingen. Uh, maar je merkt het ook dat we teruggaan naar begrotingsevenwicht. Hè? De, ik, ik hoorde zojuist dat er een partij is die dat in 2017 naar 0% uh, dus die wil. Dus die wil echt begrotingsevenwicht in 2017. CDA, hè? Ja, en, en dat, dat is ook denk ik uitstekend om, om na te streven. We moeten, uh, we moeten de schuldenberg niet groter maken op het moment dat het inkomen terugloopt. Ja. Maar dat, dat zeggen mensen ook... er wordt gereageerd op ons forum. Mensen zeggen, ja, mooi, mooi verhaal op zich... maar uh, de overheid geeft natuurlijk zelf het slechte voorbeeld. Overigens is het lenteakkoord er nu gekomen... maar in dat katshuisoverleg stond nog bijvoorbeeld dat... Uh, de studiefinanciering helemaal zou worden omgezet in een leenstelsel. Ja, dat heeft u gelijk in. Aan de andere kant vind ik dat toch iets anders. Daar gaan de kosten gewoon voor de baat uit. Dus dat betekent dat het een investering is in jezelf. Waarbij ook er een prikkel van uitgaat om enerzijds goed te presteren... maar ook om je studieduur goed in de hand te houden. Overigens... Ik ben uit een andere generatie, maar ik geloof dat mijn afbetalingen op mijn studiebeurs uh, pas een, een jaar geleden zijn afgelopen. Ja, ja dus dat, dat is wel logisch dat je daar nog een tijdje mee, mee bezig bent. Ja. Nog één reactie van ons Forum. Eerlijkheidshalve dient opgemerkt te worden dat de overheid meehelpt om mensen op het verkeerde been te zetten. door maar constant te zeggen dat het herstel om de hoek ligt. Fout, deze crisis wordt voorlopig elke dag alleen nog maar erger, zegt deze meneer of mevrouw. Bent u het met uh, hem of haar eens? Uh, kijk, de economie trekt nog niet aan. Dat is op zich een zorg. Uh, je zag ook vandaag aan de inkoopindex uh, van Nevi uh, dat die nog terugloopt. En dat is vaak een indicator voordat uh, ja, de economie nog steeds niet op gang komt en nog zelfs ietsje zou kunnen krimpen. Dus in, in die zin ben ik het ermee eens. Uh, aan de andere kant, ja, het is altijd een beetje ongewis. Uh, het, het kan volgend kwartaal natuurlijk gewoon omslaan en, en ten positieve worden gekeerd. Het heeft heel veel te maken met sentiment, sentiment in de markt, vertrouwen. Als dat vertrouwen herstelt, dan trekt de economie ook aan. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars ervan vinden. U luistert mee en ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling is dus: Nederlanders lenen een gevaarlijk veel geld. Bijna nee, Ruim 900, moet ik zeggen, hebben daar nu intussen op gereageerd op onze site. 86% is het eens met die stelling, 14% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ben ik aan de beurt? Ja, mevrouw. Uh, nou, ik spreek met mevrouw Tits. Uh, ik ben het volledig eens met de stelling. Ik vind het gewoon diep treurig wat er gebeurt. Ik ben van de oudere generatie. Ik heb nog nooit geld uh, geleend of in de schuld gezeten. Behalve mijn hypotheek. Maar die heb ik al lang afgelost. Want <lacht> geen schuld is de beste schuld. Ja. Maar die hypotheek uh, tellen we even niet mee. Want dat heeft Niebuut ook niet gedaan. Maar uh, uh, hoe hebt... Want er ging bij u vast ook wel eens een keer wat kapot of zo. Dus had u gewoon ja, spaargeld? Ja, maar ik heb... Ik heb ja, ik ben van de generatie eerst paarden en ik zorg altijd dat ik een spaarpotje heb. Ja. En dat kan iedereen. Ze kunnen niet kletsen, behalve misschien mensen die in de bijstand zitten. Maar deze generatie, vooral de jongere generatie, laten we zeggen, beneden de, nou ja, van na de oorlog. Uh, die zijn gewend om, uh, nou, wat ze zien, dat kopen ze. Mm, ja. En de buren hebben het, dus zij moeten het ook. En ze moeten in een grotere auto. En gaat zo maar voort. En uh, mensen die om de drie, vier, vijf jaar een nieuw zou kopen. En uh, nou ja, noem maar op. Uh, ja, de bomen groeien niet tot nee. de hemel, hè? Nee, we moeten zelf wat bescheidener zijn, zegt u eigenlijk. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Knol Rotterdam. Dag meneer. Uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, er is een, me een mentaliteitsverandering gekomen. na de oorlog. Wij, uh, er werd veel makkelijker geleend, maar ook de banken hebben daaraan meegewerkt. Als je een hypotheek nam. dan zei je: ze, oh, wil je ook nog niet een mooie keuken hebben? Ja, oh ja, dat, ja, dat is, uh, Nou, dan uh, leent u toch wat meer. Ja. Uh, en uh, ja, zo is dat gegaan. En, is, uh, en de mensen zijn veel en veel makkelijker geworden met geld Leven uh, ja. in een tijd van overvloed. Dus nou ja, als ik, als ik het nou leen, dan uh, kan ik het wel terugbetalen. Ik ben nog van die generatie dat we gezet. eerst sparen en dan ja. ga ik het. kopen. Duidelijk, dank u wel. We roepen ook jongeren op om even te bellen. Want het zal toch niet zo zijn dat uh, die helft alleen maar uh, jongeren zijn, toch? Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Henning spreekt u. Hallo. Goedendag. Ik, ik ben het niet eens met de stelling. Oh. Uh, jullie uh, gaan ervan uit dat het allemaal naar consumptie gaat. Maar ik denk dat de heel veel Nederlanders uh, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. En uh, door alle lastige uit, de, uit Den Haag... En dat ze op die manier nog proberen een hoofd boven water te houden. Om misschien hier en daar wat te lenen. Ja, dus, dus bijvoorbeeld uh, om hele simpele dingen als een zorgverzekering, noem maar wat te betalen. Uh, zeg je, zegt u, daar wordt al voor geleend misschien? Ja, kijk, als jij een gezin met twee kinderen... en je hebt, uh, iedereen gaat er maar vanuit dat uh, jullie daar op de radio... dat mensen uh, duizenden euro's per maand verdienen. En dat is lang niet zo. En als je nou kijkt naar je energierekening... dat je meer dan de helft aan uh, transportkosten betaalt. En mm -hmm. noem maar op. Dat, ik denk dat heel veel mensen echt in de problemen zitten... Ja. en uh, door uh, te lenen de eindjes aan elkaar proberen te kropen. En dat, uh, dat is mijn mening. Ja, gaan we straks nog even voorleggen aan Bruno Braakhuis. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Kijk, Perlaan Met die vorige spreken ben ik het wel een beetje eens. Maar dan nog, het nu heeft alleen de banken gecontroleerd. En dan zal ik je vertellen, bij buren wordt heel veel geleend. Mijn is het overkomen... Twee jaar geleden, 250 euro, geleend aan een overbuurvrouw. Ik moet het nog terugkrijgen. En dan nog, uh, kijk, uh, als ze mij had gezegd... ik heb twee maanden geleden bij mijn benedenbuurman 500 geleend... had ze van mij geen rooi cent gehad natuurlijk. Mm -hmm. Kijk, dat zijn mensen waar ze het aan opmaken. Hij werd werkeloos, oké. Okay. Na nou, anderhalf jaar had hij alweer werk. Maar terugbetalen. Dat denken ze niet aan. En nu zeggen we, dat gebeurt natuurlijk veel meer... dat mensen onderling ook uh, zaken uitlenen. En dat is in deze cijfers niet meegenomen. Dus misschien is dat percentage van 50% nog wel hoger. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, zeg aan de beurt. Ja, zeg maar. Ja, ik ben het eens met de stelling. Kijk, ik hoor mensen zeggen... die gaan lenen om problemen op te lossen. Uh, door te lenen breng je jezelf juist meer in de problemen. Uh, en de regering is er nu ook mee bezig. Die zeggen van, luister, we moeten de dingen anders gaan doen... We moeten naar ons uitgavenpatroon kijken. Je moet niet met een lening een gat met een gat weer gaan vullen. Dat werkt gewoon niet. Maar ja goed, de mensen blijken tegenwoordig onvoldoende bestand tegen alle aanboden en reclames en verleidingen daarvan. En als het blijkt dat mensen hun vrijheden niet aankunnen, dan vind ik het goed dat de overheid ingrijpt. Ja. Je moet alleen maar lenen voor een woonhuis en anders nergens voor. Gewoon een stapje terug, back to basic, en niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Simpelig kan het niet. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiedag met Piet. Piet. Ja, ik wou er even op inhaken. Ik kwam na 28 jaar werken in de WW. Ik ging 1000 euro per maand achteruit. Ja. En wat en doe je dan? Ik toch, toch het een en ander even bijlezen. En anders kon ik de rekeningetjes niet betalen. Ja. En uh, ik had een auto voor de deur. En je uh, reed op diesel. Er moest voor betaald worden. Die stond er renteloos. Nou, dat ging 350 euro per kwartaal naar de overheid. Toen ik die auto schorsde na, na een half jaar. 90 euro voor een computerhandeling. En niemand, niemand die er begrip voor heeft. Zelfs helemaal al een overheid ja. niet. Kijk, dat is maar een punt. Alles loopt door. En waarom je op bezuinigen? Ja. Nou ja, maar goed, dat is natuurlijk wel een punt. Want hoe heb je dat toen uiteindelijk dan ingelopen? Dat gehad? Want je, je zegt van het. Nou. Uh staan omdat ik er eigenlijk van huis zat en toen ik weer werk had, uh, ja, zag ik iets aan het terugsparen. Maar wat je in acht maanden achteruit boert, je twee jaar voor nodig om weer vooruit te boeren. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met jou. Um, Als ik het vertel nou, naar mijn eigen situatie, ik ben 23 jaar en ik kom uh, net van school af. Een paar jaar geleden, ongeveer drie jaar geleden, gingen wij altijd met de vrienden uh, zelf een weekje op vakantie. En dan. Uh, nou ja, dan ben je lekker een weekje weg en dan hoor je van de vrienden van hoe kom je aan het geld? Ja, dat hebben we gelinkt bij de duo, bij de IB-groep. Ja. En ik denk dat daar al de fout begint van ja, we lenen nou, mag je twee keer in het jaar 500 euro lenen. Ja, en ach, als we straks klaar zijn, dan betalen we het in 20 jaar wel af. En ik denk, nou, daar begint de ellende al mee. Ja. En als je daar zo mee begint, dan is het echt de dag Dus eigenlijk moet je op zo'n moment gewoon zeggen, jongens, ik ga maar even niet mee, want ik kan het gewoon niet betalen op dit moment. Ja, en ik vind, euh, nou ja iedereen werkt voor zijn eigen geld en als je niet werkt dan zul je niet eten Oftewel, of terwijl ook niet op vakantie gaan en al helemaal niet als je 20 jaar bent en dat je dan 1000 euro in een week aan uitgeeft ja. Ja, ja van de en... dank in ieder geval de jongeren die dus uh, ook uh, laten we zeggen de oude luisteraars die hebben gezegd van wij wij zijn nog gewend uh, je, je geeft pas uit als je het hebt nou deze jonge man van 23 is het daar in ieder geval mee eens stand.nl goedemiddag hallo hallo ik uh, ben het eens met de stelling. Um, ja, het is al gelijk. De jongeren die, uh, kopen veel meer dan ze kunnen... omdat je gewoon met de hype mee moet gaan. Zoals een iPhone kopen en ja. alles. Ja. Hoe oud ben je zelf, als ik vraag mag? Vijftien. Vijftien. En doe je, ik, er uh, doe je er zelf ook aan mee dan? Of? Nee, ik heb geleerd van mijn ouders. Mijn ouders hebben mij uh, wijsgemaakt... nou, geleerd dat ik uh, gewoon goed, goed moet sparen... voordat ik dingen ga kopen... Ja, ja. Maar als jij dan en, zeg maar met een mobieltje van wat al twee jaar oud is... Ik moet zeggen trouwens, ik loop zelf met een mobieltje misschien dat al uh, acht jaar oud is, iedereen lacht me maar uit... Maar, um, maar hoe doe je dat dan? Want op schoolplein zullen mensen dan toch zeggen... Hey joh, heb je nog niet die nieuwe iPhone en dit en dat? Hoe ga je daar dan mee om? Nou, eigenlijk valt het best wel mee. Ik heb ook gewoon, ja, ik heb wel een smartphone, maar niet ook een van de nieuwste. Maar ja, ik spaar er gewoon voor. En dan maar iets een goedkopere. Ja. En je zegt dat is, is mij door de ouders heel goed ingeprent. Ja. ja. Nou, Oké, okay. hartstikke goed. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Hoi. En uh, dan zeggen we tegen alle mensen die de moeite weer hebben genomen om te bellen. Niet alleen vandaag, maar ook de hele week. We, daar leven wij van en dat vinden we leuk. Terug naar uh, Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Heeft meegeluisterd. Ja. Uh, wat vond u van de reacties? Nou ja, het is duidelijk dat iedereen het ermee eens is. Uh... Ik werd wel getriggerd door die meneer die zei... na de oorlog is er een mentaliteitsverandering gekomen. Ja, dat is denk ik, dat is denk ik wel, wel zo. Ik weet niet of dat met de wederopbouw te maken heeft. Maar het is inderdaad wel interessant dat we uh, meer over de grens zijn gaan kijken. We zijn meer gaan vliegen, dingen werden ook toegankelijker. De technologie uh, ging heel hard... Dus ja, we zijn sinds de oorlog ook wel met z'n allen enorm verwend geraakt. En we zijn zo gewend geraakt aan dat groeien... dat altijd maar dat alles beter werd... en dat je salaris elk jaar maar weer hoger werd... dat we gewoon domweg niet meer ons kunnen instellen... op dat het ook wel eens tegen kan zitten. Ja. En dat je weer een stapje terug moet doen... en dat je je welvaartsniveau moet aanpassen aan wat er binnenkomt. Ja. Uh, en, en dat is wel een grote zorg natuurlijk. Aan de andere kant, dat hoorde je me daar straks ook al zeggen... mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen uh, via leningen... en dus het ene gat met het andere uh, dempen... en tegelijkertijd daardoor hun rente zien oplopen... Uh, dat is natuurlijk water naar zee dragen enerzijds. Maar ik begrijp het wel. Ik bedoel, als jij zo in, in, in je piepzak zit en je kunt je rekeningen niet betalen... Uh, ja, dan, dan, dan zal je snel die stap zetten. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook naar je rekeningen willen kijken wat kan er nog af? Ik hoorde net die meneer zeggen... dat hij toch zijn auto moest betalen met een diesel. Uh, terwijl hij al een half jaar in de WW zat. Ja... Dat zijn de vragen die je dan wel oh. moet stellen. Van, ja, wil goed. je die auto dan houden of, of, ja. of, of, of lever ik een mening en neem een kleintje ja. uh, die, die even wat minder kost? Maar goed, daar, daar belde ook iemand over en die zegt van ja, je kunt wel makkelijk uh, daarover praten. En, en doen alsof het alleen maar over, over <tus> consumptiegoederen gaat of luxe, luxe goederen. Uh, uh, hij gaf als voorbeeld dat, dat mensen inderdaad een lening afsluiten inderdaad om een zorgverzekering te betalen of, of uh, energierekening te betalen. Ja, maar goed, dat komt bovenop alle andere rekeningen die elke maand weer terugkomen. Ik heb nu geen inzage in hoeveel mensen... Dat was ook mijn vraag, dat is ook wel een vraag die ik aan het Nibud zou willen stellen. Van hoeveel mensen lenen eigenlijk om de eindjes aan elkaar te knopen? Uh, daar hebben ze natuurlijk ongetwijfeld ervaring mee. Um, en de, ja, daar ben ik echt benieuwd naar, omdat ik me afvraag of mensen... Kijk, zo'n energierekening of zo'n zorgverzekering is opeens heel hoog. Hè? Dat kan twee, driehonderd euro zijn... Ja, dan, uh, In de plannen van het Lentakkoord gaat de, het gaat eigen risico ook nog omhoog? Ja, maar die wordt via de, zorg, de zorgtoeslag volledig gecompenseerd voor de, voor de laagste inkomens. Dus uh, okay. uh, het, het gaat er echt om of mensen ook bereid zijn tegelijkertijd... Uh, terwijl ze het ene gat met het andere aan het vullen zijn... of ze ook hun huishouden goed bekijken en de rekeningen uh, goed tegen het licht houden. Ja. Ja. Nou, we moedigen, het in ieder geval dat een van de laatste bellers... Uh, waar we, we hadden iemand van 15 en van, van 23... die dus ja. wel uh, doordrongen zijn van het feit dat je niet maar alles zo uit kan geven... en dat je ook toch echt moet zorgen dat er uh, dekking voor is. Uh, dus dat is dan mooi. Uh, nou, we gaan, we gaan kijken of, of we veranderen met z'n allen. Uh, hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze Stand.nl. Bruno Braakhuis. Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Kijk nog even naar onze site. Er uh, is iemand die niet goed geluisterd heeft en mij een uh, uitspraak hier... in de schoenen schuift. Maar goed, dat zijn we dus ook wel gewend. Uh, Nederlanders lenen gevaarlijk veel geld. Dat is de stelling. Meer dan duizend mensen gestemd. V 86% is het daarmee eens. 14% is het ermee oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Ik ga snel schakelen naar Amsterdam, want daar zit hij klaar. Jan Mom, in de kroon, aan het Rembrandtplein voor Vrijdagmiddag Live. Ja, voor een prachtig programma met onder andere de man die vandaag zijn eerste dag als president van uh, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen beleeft Hans Klevers. Schrijfster Marion Pauw, die gaat praten over de Gouden stopwinnaar Bram de Hoek, een Belgische auteur, en over de film Moonrise Kingdom. We gaan het hebben over de vragen van popfestivals. Grote popfestivals per se zijn. Dat doen we met de zendermanager van 3FM, Wilbert Mutsaars. Frits Barend natuurlijk, zoals altijd. De column van Justus van Oel. We gaan browsen met Bert Brussen, satire En we hebben echt hele fijne, swingende live muziek. Van haar allernieuwste album gaat ze hier nummers spelen, Sabrina Stark, zo direct in de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Mooi, mooi, mooi. Uh, we houden de radio aan na tweeën, natuurlijk. Jan Mom zit daar dan voor vrijdagmiddag live vanaf twee uur. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder.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 Coolhout. Mijn vrouw zegt altijd, een van de mooiste dingen aan jou vind ik dat je altijd zelf bent gebleven. Ook te gast, sterdirectrice directrice Ariane Buurman over reclames tijdens de sportszomer. Ben Verder gaat de vliegende kiep langs bij Ada Kok en in een speciale kastje kijken... Ga ik op zoek naar de klappers van het afgelopen tv-seizoen. Zondagmiddag om kwart over twaalf, de seizoensfinale van de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.